Mesen van Horen, blokker en zwaar Blokker en zwaar Het is weer tijd voor de volle laar De volle laar En alle luidjes, al daar op het web Al daar op het web Ook jullie krijgen een wrinkermel Die plaatje draaien, staat, staat weer voor, voor u. u klaar Springt en, een gatje in oh. zolen, ja, een geurschulde broer Echt wat je zegt, een charbillon, een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar is wat te aan de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie, ook oh, oh. dissonante en cacophonie. Avantgarde, jazz en klassiek, catchy liedjes en pianomuziek. Nu modern, en dan weer antiek Ach nee mensen, geen paniek Op 5-0-1 klinkt het ook vandaag De volle laag, de volle laag, de volle laag Ja, en het is weer zondag, en komt u maar naar beneden en als u niet naar beneden wil komen, dan blijft u toch even gezellig boven. Oké. Okay. Mensen, mensen. U kunt natuurlijk van alles wensen. Zoals een geslagen sprong in het diepe. Vanuit de hoogte. Vanuit de hoogte, dames en heren. Het is vandaag de dag. De dag dat mensen in de ruimte hangen. Stijgen. Het naar het hoofd stijgt. Om vervolgens... De, ja, de sprong in het diepe te wagen. Vandaag hier in de volle laag uh, geslaagde springmuziek. En dat bedoel niet uh, van als je nu niet springt, dan ben je een homofiel. Maar andere sprongliedjes. Uh, maar misschien ook niet. In ieder geval, uh, ja, mensen die vandaag toevallig uh, een gat uit de lucht uh, springen, of in de oceaan. Succes! kijken. Ondertussen vragen wij ons even af. Wie is er thuis? Wie is er thuis? Wie is er thuis? En uh, nou ja, dat deed het. Uh... Ja, inderdaad. Strasse. Boy is Zuhause, papa? Ja. Vielleicht hier auf oh. dieser Straße Doch diese Straße is so lang Is so endlos lang Je kan das hinder niche sehen Und mir is so bang Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause Auf der großen Straße. Johnny Cash, boy is Zuhause, mama? Wo is Zuhause, mama? Hinter blauen Bergen Boy is Zuhause, papa? I feel like hinterher decent Bergen. Doch die Berge sind hoch, ich tutsche den Weg. Du fuhrt mich seel und wir kennen den Steg. I feel like findest ich, mein Zuhaus in der blauen Bergen. Wo ist zuhause, Mama? In den grünen Tälen. Wo ist zuhause, Papa? feel like dort decent diesen Taylor. With a comb, loss and stored in game, man the tailor, blow it all the size Feel like finish each, finish mine through house, uh, and then Brunnen tailor. Taylor. ist zuhaus through mama, by the hell Wo ist zuhaus it's papa, feel like dort by decent and still. En is weg dorthin, der is sicher weit, pas de hele eeuwigheid. Vielleicht vind ik die, vind ik ich mijn zu Haus, bij de hellen Sternen, open bij de hellen Sternen. Dit komt uh, iemand in een doosje. Long distance call <laughs> A messed up kid would no tears at all I thought Those 2016 I shouldn't give them away I remember this young guy died and I took his part He got fighting minute stitches on his pretty face a Long time to see But I always thought a stew would be serious I was looking around town, thinking the same as you huh. nou, De grote vraag is natuurlijk Heeft meneer, ik weet niet eens hoe heet hij eigenlijk, hoe heet hij eigenlijk Chris Felix Baumgartner Felix Baumgartner, Felix Baumgartner. Heeft hij eigenlijk wel bereik op die hoogte? Geen idee of je daar nog bereik hebt. Uh, hij zit nu overigens op een uh, kilometer of 12 hoog. Ah, ik denk dat je daar wel je... ...je gsm bereik toch drastisch afneemt. Ja, ik heb geen ervaring met uh, bellen, zeker niet op een grote hoogte. Wil je ook echo? Oh, doe mij ook maar een beetje. De... Oh, kijk, is het lekker. <laughs> de actuele temperatuur is daar nu trouwens... Uh, 56, ...min 56,1 graden. Oh, min 56? De... Wat zei je? Het wel koud voor de tijd van het jaar. Dat hoor ik. Kijk, het is hier in de studio ook koud, maar niet dusdanig koud. Nee, wat zegt uh, Pieter Paulusma hier eigenlijk van? Uh, nou, uh, morgen het uh, barbecue weer is uh, van 7, dan Nee, sorry. Maar, uh, uh. En dan gaan we nu naar het weer van Morgen. Tapijt, maar dan ook afsluiten met een zin van en vanaf 12 kilometer hoogte. Zeg ik opmon? Op. Zoiets? Oh, wow. Ja, zoiets ja. Zo is. ja. Pff, wat een zeiknummer. Horizon, dat is natuurlijk dat wat hij ziet. En dit is, uh, ik ben een eik. Met uh, horizon. Is er eigenlijk al een horizon in beeld? Uh, ja, okay. zelfs, zelfs de bolling van de aarde komt al langzaam in zicht. Ah. Nou, dan klopt deze muziek toch maar weer hier op Radio 51 in alleen kloppende muziek. MUZIEK Het had nog een beetje een heftige bedoeling geweest daar boven in het grote heelal. Een beetje tegen. Wisten jullie trouwens, dit, uh, dit nummer heet uh, Des Fin sont les Commencements. Dat is natuurlijk ook de reden dat we dit nummer uh, draaien. Het einde is eigenlijk het begin. En in dat opzicht uh, spreken we natuurlijk ook wel weer van een sprong in het diepe. Want wanneer is dat nou gezegd? In ieder geval vandaag, want... Mocht daar dan toch iets sprong gemaakt gaan worden, als hij durft, dan zou het ook wel eens een keer het einde kunnen betekenen. En het einde is het begin. Dus elk einde is weer een nieuw begin. Dat is eigenlijk de boodschap. Dus mocht het en hij kan natuurlijk gewoon ook het einde begin vinden, helemaal het einde. En dan is het toch nog maar het uh, van opperste waardering <middels> Tana, tana, tana, tana, tanana tanana The other that it are they are thirteen, the other that it are as in thirteen. The other that it are as in thirteen, and the Doon ta na doon ta na na doon na na Iedereen denkt natuurlijk uh, bij uh, de sprong in de diepe aan uh, die nieuwe videoclip van. tot, tot, tot, tot, tot, Ja! Nou, ik probeer even jullie gedachten te lezen, maar het lukt niet. Misschien uh, dus moet ik even beter concentreren. Maar iedereen denkt natuurlijk. Dat vul ik het maar gewoon in. Iedereen denkt natuurlijk bij de Sprong in het Diepe aan de nieuwe videoclip van uh, Daily Bread. Ja, en die clip uh, is een begeleidend videobeeld bij. Uh, en die, ik zeg jullie niet: ga daar naar kijken, want dat komt een beetje bezelte neer. Die clip is namelijk vol met allemaal meneertjes die dan uh, de wereldrecord. Uh, hoogste sprong in het uh, diepe, zeg maar, sterren springen van het doek. Maar dan uh, met een duikplank op hele hoge hoogte. Um... Ik zag zojuist ook een tweet voorbij komen van iemand. Oh. En die twitterde dus over het hele gebeuren van die sprong van een 36, kilo, uh, zoveel ja. kilometer. Ah, ik zie eindelijk dat de finale van Sterren Springen is begonnen. Kijk, en dat dan heeft hij wel toch weer... wel een puntje. Dat zijn toch wel weer de, de betere opmerkingen hier op de Radio 501. En als het op het radio is, dan klopt het niet. Want daarom zeg ik ook de radio. Het Radio 501 van vandaag is de radio voor de toekomst. En dit is een liedje met uh, heel veel... Hou je, je Het gaat even over uh, muziek van mensen die over een duikplank springen. Of er vanaf van een hele hoge hoogte. En ze springen gewoon niet in de rivier. En voor de duidelijkheid. Dit is Daily Bread met de River. En uh, die rivier, dat is eigenlijk gewoon een zwembad met hele uh, grote diepten. Uh, gezellige vlieg uh, bij een hoge, lage temperatuur. Daily Bread gooit de echo er zelf in. Hoef ik dat niet meer te doen. Vethandige muziek. 5-0-1. Zo draaien wij de Phantom 4. Zonder Arguido, want dit was gewoon een oude plaat van ze. Even kijken, en Arguido is natuurlijk weer rude boy. En die zit er helemaal niet bij. Miranaan... Mirananda record. En zo vestig je weer een nieuw record. Hier op Radio 501, namelijk Mirananda records. Uh, ja, het leek me leuk om even wat nog weer van die toepasselijke vliegmuziek... Ja, ik, ik laat me wel weer leiden door de alle dag. En ik maal er eigenlijk waarvan. Maar het gebeurt gewoon, het overkomt me... En zo komt het dat je een nummer draait over een, een uh, vervloekte vlucht. En dat is, uh, voor mij wordt het nummer omgeroepen. Dus mensen, even goed opletten, als u daarin zit, niet instappen. En uh, Hij zit inmiddels op 20 kilometer hoogte. ofzo. 16. Dus uh, allemaal goed opletten, die mensen. Ja? 1721 Dat is de vervloekte vlucht. Het is niet geheel de, toevallig de hoogte waarop uh, meneer zich momenteel bevindt. Dus dat uh, komt bijna goed uit, zou ik zeggen. Uh, dus voor hem is te laat. Uh, ja, als je dan ook druk hebt, hebt, hebt, dan heb je het ook over Dijf Sanders... Op zijn album To Be A Bob heeft hij een nummer geschreven over dit voorval van vandaag. Uh, het nummer heet Neglected Pressure. En het klinkt ongeveer zo. Echt waar. Zo. Zo klinkt het. Op jouw radio. It matter if I crumbled Toasted bone from my upper right jaw Leaving a trace of disbelief on my face Believe me on my own, I don't have it easy Steering my guts into the wilderness I put me on a hole, my guts are cheesy Steering my guts into the wilderness <sighs> That's yes, really- stratosfeervolle radio op radio 501 maar ja daar ken je ons van ja en als je dan heel hoog zweeft in de stratosfeer inderdaad uh, dan zou je toch bijna gaan afvragen what planet is this what fucking planet is this ik, ik weet zeker dat uh, Ludo Benninger een gedicht over heeft geschreven uh, maar in dit geval is het Houseband die er ook een, een nummer over heeft geschreven. En wat dan gebeurt, is dat het gedraaid wordt op de radio. En met een beetje geluk uh, is hij aangesloten. Nou, ik hoor er helemaal geen fuck van. Dus dat uh, betreft maar weer even een... een uh... Een moment van onaangename verrassingen. Op radio 5-0. Nou, eigenlijk moet ik er nou gewoon maar een gedicht gaan voorlezen. Gewoon om het, het gat te vullen. Uh, ik kan natuurlijk ook zelf even wat bedenken. Dat is misschien ook wel eens aardig. Uh, zal ik dat dan eens maar gaan doen? De ruimte longt. De ruimte longt een passagier aan boord van een capsule. De lucht wordt eilig. Moeder weent vijftig minuten verder terwijl hij zweetjes speent en hoger in het zwarte gat Verdwijnt de capsule op pad naar verlangen nummer 1. Het kiezen van het ruimtesop. Zet de wereld even op zijn kop 50.0 miljoen en 2 miljoen kijkers. En talloze strijkers begeleiden deze sprong in het diepte waarvan iemand ooit dacht, waar ben ik ooit aan begon? De man, zo jong nog maar, uit Oostenrijk een land in Europa. Europa! Europa, en door zijn hoofd schieten beelden van moeder, vader, oma en opa. Bello de hond, niet zo trekken, alsjeblieft. Niet zo trekken, alsjeblieft. Laat mij maar gaan. naar venus of de maan maar het liefst terug in moeders En over een jaar is er dan een uitzending van Sunday on Monday, waarin Marc Schande terugkrijgt op de dag in het nieuws in het verleden. En dat was natuurlijk 14, 10, 2012 toen uh, er een zeker personage gewoon het, uh, de diepte in dook. Oh ja, muziek. En het is, is. En je kan heel eenzaam zijn daar op grote hoogte. Zo ook dit verhaal van een man ver weg in de ruimte. Heel ver weg. The loneliest of creatures. Sometimes I feel like I'm the loneliest of all creatures in the universe was so uncomplicated I wish I could go back there again And everything could be the same I've got a ticket to the moon I'll be leaving here any day soon Yeah, I've got a ticket to the moon Sunrise In your eyes Got a ticket to the moon I'll be rising high above the earth so soon And the tears I cry might turn into the rain That gently falls upon your window You'll never know Ga ik even live over naar onze cockpit, uh, cockpit control. Wat, uh, wat is de, de, de hoogte, velocity? Hij vliegt inmiddels op 22 kilometer hoog. Bijna 23. Bijna 23 kilometer, dames en heren. Zal hij uh, ooit uh, bij de ma maan aankomen, denk ik dan? Ik weet het niet. Als hij vergeet uit te stappen, misschien wel. Ja, precies. Uh, wel nou, op tijd uitstappen. Uh, dat is, is het wel het is. een vereiste, inderdaad. Het is daar, uh, om precies te zijn, 54, min 54,1 uh, graad Celsius. Ja, ja. mensen thuis kunnen dat natuurlijk ook gewoon zelf uitzoeken. Maar we vinden dat gewoon leuk om mede te delen. Ja, zo zijn Kom. wij. Een extra dienst. Voor de, voor mensen. De grappen op Twitter gaan trouwens ook wel los. Oh nee, uh, ja, grappen op het Twitter. is weer zover. Zo so, tweet Ed uh, Govers. Voor de amusementwaarde zou ik volgende keer een clown laten meevliegen, die van die heliumballon een poedel fout. Ah. En er zijn er nog velen, maar ik denk dat we het hier maar mee moeten, uh, mee moeten laten. laten. laten laten. Uh, ja. Wij ja. moeten laten, is het. Ja, is, ja. precies. Dan gaan we ondertussen verder nog met het Electric Light Orchestra Ja Ticket to the Moon. Nog even de epiloog van dit nummer, terwijl we daarna weer overschakelen op nog meer muziek live op jouw radio en tenzij u dit in herhaling terugluistert maar het is nu nog geen herhaling kan ik u benadrukken Varen muri, tanden sloop, volkewaren pluurat en zens. Putse kalse valen. o ambarots meu comers cos van bals nostres tres dreds que son que no fan ni desvan nous carots sota forma de lleis no es KOMPANIS, NO ES ACHO ENS DIRAN, CARA CAL ESPERAR I ESPEREM, BEN SEGUR, QUE ESPEREM ES L'ESPERA DELS QUE NO ENS ATURAREM Vinsken ook al die dingen Daar in de ruimte, en dan kom je daar een pop giant tegen hier op 501. Echt, wat een slappe radioruimte zit weer. Het ruimt niet eens, maar het is wel verdomde hip. Dit is muziek in de tijd van nu. Агенты и агентесы. Шпики и шпикухи. ACORNS FROM MARS FOR PIGS FROM EARTH uh, ja, Je weet me nooit wat er van Mars komt meevallen uh, Maar misschien vallen we mee Robota, robota, robota. Nou Ik zou zeggen, koop, koop, koop, koop, koop, koop, koop, koop. Want hier komt de reclame. En daar moet je heel goed op letten, want dat is zo belangrijk voor ons. Wil je ook reclame maken? Stuur dan gewoon even een reclame jingle. Echt heet. Dan nu verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek...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 BFV for you. als het echt om veiligheid gaat. Zolang er oorlog bestaat, worden er kinderen het slachtoffer van. Kinderen die niet hebben gekozen om te strijden en nog een leven voor zich zouden moeten hebben. Woordchild helpt deze kinderen. Of liever gezegd, de Friends van Woordchild helpen deze kinderen. Wij met z'n allen. De donateurs die samen ervoor kiezen om de oorlog uit hun kind te halen. Want voor een oorlogskind begint het echte gevecht na de oorlog. Sluit je bij ons aan, word ook friend van War Child en laat oorlogskinderen weer kind worden. War Child, the power of friendship. Word ook friend en ga naar warchild.nl Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daalt de donderdag. Smeer dan 1 uur tot middernacht. op Radio 501.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 Ieder geval 501 Echte muziek, echte radi-radi-radi-radi-radio, piano, blaasinstrumenten en drums. Komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrikt je toch dood, wat een halve zo Veel herrie, zo luidt het de vizier. Op jouw radio zo op je trof, of, of, om op homoflies Dacht je even rustig ontspannen te dineren. Nou dat is dus niet waar vandaag is onbeer in de volle, volle, volle, volle halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken Vriezen, ken oojen, onkolen en dooien Wat er zo je met platen te gooien? Huh. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, half volle laag, half volle laag of vijf 1 één. Volle laag op radio. Je koord is weer op tv, al maar je. En dan precies weer tijdens het diner. Ja, het diner. Maar de la gaat gewoon vandoor, dus zingen wij weer in koord. Uurtje twee, hé hé hé hé. Hartstikke mooi, welkom in de tweede uur van de volle dag. En ook mensen die zich niet welkom voelen, toch welkom eten. En het is eindelijk afgelopen met het oude hoer over mensen die uit een vliegtuig vallen. Mensen die dat willen weten, die sturen maar een brief naar de NASA. Of naar de nazaten van deze meneer, die natuurlijk ongetwijfeld te platter zal vallen. Nou, we hopen natuurlijk dat hij het overleeft. En een mooie. Mooie toekomst tegemoet ziet met heel veel talkshows en praatprogramma's. En uh, ja, rondom tien. Wat kunnen we allemaal deze uur verder niet verwachten? Dit uur verder natuurlijk niet. Uh, ja, dus uh, rubrieken die niet lijken op, die van mij. En andere inbrengen. Wel inbrengen van de luisteraars. We hebben natuurlijk de briefrubriek vandaag. En ja, die moeten we natuurlijk niet overslaan, want anders gaan mensen geen brieven meer sturen. Het wordt allemaal minder mensen. Wat is er nou weer? Straks uh, moeten we nog concluderen dat we geen brieven krijgen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, we gaan niet bellen vandaag. Dus, uh, wel uh, muziek over de regen. Uh, en andere regenachtige zaken zoals storm. En. Uh, Ramsplaten. Hé, hey, ja, uh, Rob de Nijs. Kom voorbij met een liedje. Toch nog even een kleine kwinkslag naar de plek waar uh, hij gaat neerkomen: in de Wieringenwaard. Rob de Nijs heeft daar een chanson over geschreven, speciaal voor de gelegenheid. Kwam je al met dit bericht in 2008? Verder. Ja, verder eigenlijk niks. Gewoon radio, zoals het de bedoeling was ooit. Oké, dan weer Ah ja, Ludov Benningen natuurlijk gewicht. Maar eerst dus muziek over regen. Van Lotte van Dijk. Was ze niet winnaar van de grote Prijs in 2007? Op deze gewoon mee. Voor mij is ze een winnaar. Lotte van Dijk. De regen komt. My eyes are made. Your words are forgotten, and mine, they start to fade. The throne is possessed, the queen always be her. The scepter isn't the prize, it's the disease. Do you let me wear this crown of thorns? Do you let me wear this crown of thorns? Not only your price you'll pay, it's also mine for these moves away. These days. I gave you the rainbows, I gave you the big skies I made Your words are forgotten My day start to fade Start to fade I gave you the rainbow I gave you the rain I'm that kind of lover I feel no pain Time for a song called a Greek adventure For people willing to take that adventure to Greece traveling all over Europe All over the world A Greek adventure Willing people taking that chance Adventure, a willing people willing to take their chance Dave Saunders bringing on 32 kilometers. Wow. What did I mean? Now, what should I do with this? Deze kan je wel 30 kopen. Ja, hartstikke mooi. Uh, we zitten midden in de uitzending. En uh, dat betekent dat we ook een rubriek moeten doen. Zoals dat hoort voor de radio. Uh, we hebben hier een uh, plaatje liggen van Mano Negra. En Warren dat kennen wij. Pachanka. Uh, ik niet hoor. Het is niet precies dit nummer. Of dit plaatje. Of weet ik wel wat. Maar het is liever geschreven door uh, Mano Ciao. Behalve dit nummer, want dat is nu weer nummer 7, Darling, darling. En het is zo kort dat we misschien nog wel een nummer kunnen draaien. Denk ik. Pardon? Hallo, mensen. Oh. Ja, het maar mee thuis. Het begint ergens op te lijken hier. Nou, zoals gezegd Daniel Jomet heeft hem geschreven. En we staan er staan allemaal tekst in. You stick my body, you stick my friend, you stick my body, stick my friend, darling, darling. Ja, staat die echt hoor. Friend. You stick your body, you stick my friend, you stick my body, you stick my friend. Nou, uh, enig? Ik wil eigenlijk nummer horen. Zo kort. Kan wel, toch? Ja. Hey, hallo. Kan Kan het even... Ja, kan het even rustig, zou ik zeggen? Uh. Uh, het volgende nummer dat we gaan horen is nummer 4. En dat is heel grappig, want dat nummer heet... Indios de Barcelona... Welcome anywhere you come from You lose your life Ik heb dat Barcelona somos lo de, de Arizona Niño de Barcelona somos lo que de Arizona Barcelona. de Barcelona. Van Mano Ciao was dat. In ieder geval Manuel Ciao. Ik denk dat het gewoon dezelfde is, want hij komt uit die groep, hè. Wist u dat? Mano Negra op Radio 501 en daarvoor een nummer van iemand anders. En daarom mocht het. Daniel Jomé had hem geschreven. Ook uitgevoerd door Mano Ciao. Maar u zag natuurlijk en u hoorde uh, aan diverse klanken dat het een heel andere stijl was. En daar, uh, ja, daar heb je toch gelijk die onderscheiding al je. Uh, kom nog even terug op uh, Rob de Nijs, Die had natuurlijk een liedje geschreven over hetgeen waar... Uh, uh, uh, die uh, meneer uh, met die naam Baumgartner, waar die uh, gaat landen. Afkomstig van zijn album Chansons, is dit Wieringen waard? Klein en gras en wind, het weiland van sloot tot sloot in kaart, ook voor wie hier woont. Wordt nooit gewoon de Wieringerwaard. Wolken wit en wit bij molen de hoop. antiek de koot en voor de rivier. Staart Potter stier naar Wieringerwaard. Ieder jaar in maart, al onze lente, oude prenten ontruikt en duikt in het meer van Wieringerwaard. Stoere boerenzoon en goed katholiekes, liefde ziek, het kerkje loopt uit, daar komt de bruid van is en ja. Uit Palona zij Zijper, en Hippolyte, snoef voor op het droef, de hele schaar naar Wieringerwaard. Familie kooi de kuipers en taak De maar jacht in de spische dag Het leven lacht een dag en een nacht Want daar in Wieringerwaard Verdwijnt het gevoel voor nuance Ja daar in Wieringerwaard Kerkhof naast de kroeg de woon is gek genoeg en dat gek genoeg laat ze dansen. Klei en gras, la, la, la, la. het weiland van sloot. Waarom heeft deze eigenlijk nog nooit in de Drama plaatparade gegaan? Wonen, Weet ik heb hem nog nooit gezien in een eurobak. Dit singeltje was gevonden door uit. iemand: Denalise. Kijken we even op reverbnation.com. De go. En bij de rivier staat wat een stier naar die regerwaard. Ja. Uitgegeven door Amy, waarin hij niet van hiet. vrouw, zijn kind, zijn huis en werkt als een paard. Hier gelooft men nog in eerig wat zoen, niet zeuren doen. En nou breekt mijn klomp, gaat rond de pomp in vliegende vaart. Hier gelooft men nog in bakers en buren, avonturen, vissen en fietsen, appels, pietsen, zout in je baard. Hier gelooft men nog dat alles zo blijft zoals het is, op woensdag gehakt, op vrijdag, is op slagen, dat taart. Want daar wie ring verdwijnt het gevoel voor de ja, daar in Wieringerwaard Ondermijnt men graag Regels uit Den Haag Waar is hier je macht Grachten God door La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la Nou, dat uh, wordt niet veel beter. Dit. Uh, verder met muziek, natuurlijk. En gedichten en poëzie van Ludo Benninger. Hier op Radio 501. En dit keer niet gezongen, maar gewoon voorgedragen. Dat dat ook gewoon kan. Op een bankje in gedachten denkt hij aan voorbije tijd. Met een boek een uurtje wachten op haar, die lieve mooie meid. Ze heeft goede en slechte trekken, maar nog steeds doet zij mij weer goed. Hij blijft maar steeds maar weer ontdekken, alsof hij haar gisteren heeft ontmoet. Op dat bankje gaan zij gedachten aan wat zij hebben doorstaan. Hoe ze elkaar de pijn verzachten en moed doen spraken om door te gaan. Hij zou haar nooit meer willen missen Elk moment er zo weer overdoen. Oh, al die mooie beleefnissen. Zij noemde hem haar kampioen. Op dat bankje gedachten streelt een handzacht door zijn haar. Het was de moeite om te wachten. Hij is nog steeds verliefd op haar. Oké, okay, ja, dat hebben we ook weer gehad. Het poëtische moment van vandaag. Hoog tijd om iets te zingen over uh, Rambling Man I en. Ja. Old Devil Kerosene. Till I hear no Free I'm rolling down the line. But then I hear it straight. Homan pack. if I did, Oh, it made me, made the rambling man. That old devil kerosene, metamorphose methamphetamine. Brother, can you spare me thirty dollars? That old devil kerosene. Come on, I'm sweating hydrocarbons. Oh, Bob Condor. niet in wel heel veel lucht. Het is allemaal gewoon lucht. Regular Tex Vegas this one. En dan even een liedje over een heel din, een Weathercock. Ja, is niet geschikt voor kleine kinderen. Mensen die weten wat een Weathercock is, sturen we dat ding dan op. How do you fell Adres komt zo wel, want ik ga natuurlijk niet door dit nummer 1 praten. Oh nee, ik doe het toch. Maar geluid ja. er gewoon even. <middels> Sing to us softly, evening song. Tell us what the blacksmith has done for you. Do you simply reflect changes in the patterns of the sky, or is it true to say the weather heats the twinkle in your eye? Do you? Fight the rush of coins and hope's the no place at bay Do you lift the dawn sun from the fields, and help him it on his way? Good morning, welcome, and make this day bright the better days so we can shall moment dat op grote hoogte niet heel veel waarde heeft. Het is een windvaan, dus je hoeft ook helemaal geen brief te sturen. Mag wel. De volle laag uh, ter attentie van Radio 501. Koepersweg nummer 1, 1624. Anonieme audiofielen in Horen. Bijblokker. Ja, en uh, ja, windvaan dus, dat is een windkok. Of nee, een weatherkok. En uh, gaan we verder met een nummer van Ja, met een schitterende ruis onderdoor. Van, van plaat. Er is toch nog een plaat schrijven in deze plaat. Jelle Paulus, maar bekend van Daryl M. Dit is iRecord met het nummer Moonshine The window that has been living on the wall. It's there to look out for me in case some stranger's showing up. Where voices stop, they're singing and violin. Late at night as I wake up To city nightlife carnival Picture all them people passing And wander off to where you are Where everybody gathers And have a blast Tatum? Once again, I find myself all wound up in this shadow dance, I can't help myself, can't help myself. Walls where everybody's aching, there has to be time. Sailor. It would all have turned out differently. En zo komen we toch nog uh, midden in dat, uh, dat, ja, dat verhaal met die, met die Oostenrijker die dan uit de lucht komt vallen. Ja, het komt zo maar weer uit de lucht vallen, dat onderwerp. Uh, hey, wat is het dan meer? He, heeft u even? Want... Dan valt hij uit de lucht naar een gehucht in nevelen gehuld, een eiland in de Britse wateren. Excellibur, Excelsior, in Excelsis Deo, valt hij neer op de planeet Aarde een rechtstreekse trip. I wanna do some loving shit and you can show me what it is Some people say you're the fastest way to Avalon Full moon and you're my star, come on and get your body over here It's the brightest star by far Some people pray you will show the way to Avalon I travel on You got me sucked up And I wanna go on my own Let no one talk about A trip to Avalon Cause you know that's Something for us alone Einde van deze uitzending van de volle dag op Radio 501 and talk about a trip to Avalon, cause you know that's something for us alone, yeah. and so we travel on to Avalon, yeah. it's a crazy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 I travel. On my own. I travel on to the next show. To will we'll be normal. Ja, dames en heren. Dit was alweer vollaag. Uh, nog twee nummers te gaan waaronder de plaat voor je hoofd en, uh, ja, de, en de scholen voor je kleppen. En daarna komt er nog een liedje van postbezorgers. Want volgende week behandelen we dan toch echt de post. Echte post van luisteraars. Dus wilt u nog een brief sturen? Dan kan het naar eerder genoemd adres op uh, een, een, een zekere plek. Hier is de plaats voor je hoofd. Backgammon dit, dit is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Eindelijk weer uh, kaarspelmuziek en uh, zet u het backgammon maar weer klaar. Zeg maar een kaarspel, maar goed. Kan er uitstekend op klavijassen. klavjas. op Zo komen we aan het einde van een nummer, een nummer dat uh, klassiek is in, uh, in Radio 501-land. Want dit wordt al een hele week gedraaid. Oh nee, nog maar een paar dagen. Uh, ja, uh, er komen al verzoekjes binnen. Maar mensen die een verzoekje hebben, die kunnen dan gewoon toch zelf thuis dat plaatje ook opzetten. En ondertussen zit ik even diep na te denken over liedjes over springen. Ja, want uh, Van Helen Jump kan natuurlijk. Maar dit is gewoon too limited. Jump for Joy.